De veiligheid in het gebied blijft hun zorgen baren, blijkt tijdens een bijeenkomst met minister Kamp. Die spreekt sinds tien uur op het provinciehuis met zo'n 200 mensen die in Groningen wonen of werken. Er zijn ook mensen van actiegroepen bij. Volgens de plannen wordt het aantal boringen teruggeschroefd. Daar zijn de Groningers blij mee, net als met het bedrag van 1,2 miljard euro dat wordt uitgetrokken voor schadecompensatie. Maar De risico's van de gaswinning blijven voor veel Groningers een punt van zorg. De moeder van het jongetje dat gisteren dood werd gevonden in Amersfoort... is aangehouden door de politie. Die verdenkt daarvan moord of doodslag op haar zoon van 11. Het lichaam van de jongen werd gisteren gevonden in zijn huis na een melding. De moeder was zwaar gewond. Ze is vandaag aangehouden in het ziekenhuis. De vader is volgens de politie geen verdachte. Het dodental van de aanslag in Afghanistan is opgelopen tot 21. Onder de doden zijn 13 buitenlanders. Onder wie vier medewerkers van de VN en een vertegenwoordiger van het IMF... Een zelfmoordterrorist blies zichzelf gisteravond op bij een restaurant in Kabul. Dit jaar zijn er tijdens de jaarlijkse tuinvogeltelling... naar verwachting minder lijster- en meesachtigen te zien door de zachte winter. Die soorten vinden nog genoeg eten in het bos, zegt een deskundige. De tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland... en Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt dit weekend gehouden. Nederlanders worden opgeroepen om een half uur lang bij te houden... welke vogels er in hun tuin zitten en dat door te geven via internet. Vorig jaar eindigden de Huismus, de Koolmees en de Merel bovenaan. Die voeren nu ook de voorlopige lijst aan. Het weerperiode met zon, maar ook wolkenvelden. Verder is het zacht, zo'n 8 tot 11 graden. Na vandaag wordt het iets kouder. Morgen wordt het maximaal 8 graden. En maandag kan er natte sneeuw vallen. Dit was het NOS -journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWW.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend ochtend tussen 11 en 12... neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met weet je Nog Wel oud, een opname uit 1928 alweer. Het komende uur weer een hoop mooie muziek, Johnny Hoes, Bonnie Claire. En ook door Mercedes. Pseudoniem van Rob van Bommel. En die is geboren op 12 januari 1941. Nederlandse zanger. Die in 1976 in Nederland en België hit al met het nummer Rocky. En Mercedes timmerde vanaf 1960 aan de weg. En trad op met begeleidingsgroepen als de Drifty Five, de Improvers en de Hisbes. In eerste instantie nam hij een aantal Engelstalige singles op. Waaronder Devil in the Skies. En in 1965 haalde hij de Nederlandse top 40 met zomaar een soldaat... En dat was een vertaling van het Engelse protestnummer... Universal Soldier van Buffy St. Marie. En van het nummer bestond tevens een versie gezongen door Cowboy Gerard. Ondanks dat Mercedes muziek blijft uitbrengen... zou het ruim tien jaar duren totdat hij opnieuw een hit uh, scoorde. Met Rocky reikte hij op uh, 12 juni 1976 tot de eerste plaats... in de Nederlandse Top 40 en de Nationale Hitparade. En twee weken later haalde hij de positie ook uh, in de Belgische BRT Top 30... Ik heb een nummer uitgekozen wat geen hit is geworden... maar wat waarschijnlijk wel bekend in de oren klinkt. Don Mercedes met Dan Ben Ik Weer Thuis. Mijn ruitenwissers knokken hopeloos met de regen. Ik voel me nars en moe, want alles ging mis vandaag. Het werk ging slecht, de vielen hier...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 We're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 Johnny Hoes met Michaela en daarvoor Bonnie sint Clement als mama. ZFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort op deze dinsdagochtend 14 januari 2014. De volgende artiesten is geboren als Hendrika Imka Bijl. Is geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. Is een Nederlandse zangeres en u kent haar waarschijnlijk als ze Imka Marina. Wordt gevormd door haar tweede voornaam Imka en de tweede voornaam van haar moeder Marina. Vandaar dus de naam Imka Marina. Loopbaan als zangeres begon bij het zangkoor De Wichten. Dat was in uh, Appingendam. En in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract. Vooral in de jaren 60 en 70 scoorde ze hits... waaronder FIFA en Spanja en Harlequino. En in de jaren, volgde, in de jaren die volgden nam het succes een klein beetje af... maar bleef ze een graag gezien gast in het Nederlandse knabbelcircuit. Kn kn en uh, Imka Marina is behalve zangeres ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand... En ze volstrekt huwelijken, zowel terwijl in haar trouwkapel in Midwolda als door het hele land. Ik heb voor u klaarstaan. U hoort er al op de achtergrond. Imca Marina met vakantie voorbij, een hit uit 1972. Sandy met Toobidoe. En daar voelde je net van zit van met Je naam uit mijn hart. Zie je Zandvoort? Zandvoort uit Zandvoort, zometeen onderweg. Het trio Heleniek met Roodborstje. Ook Helga komt voorbij. Maar nu eerst de Sanchise met de mooiste meisjes die zijn in Nederland. De mooiste meisjes zijn in Nederland.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 I'm sorry. Get out of me. Het voorbij dat huisje. En ook hoor u nog trio Hellenic met rood borstje. De volgende artiest, die ik voel u klaar op staan, is Eddie Walli. Geboren in 1932 is een Belgische zanger. Die bekend is om zijn hits Sherry uit 1966. En ook uh, als Mark Kramer ben ik geboren. Dat was in 1969 en ik spring uit een vliegmachine uit 1996. Hij werd in 1932 geboren als Eduard René van der Wallen. Zijn vader was een markthandelaar en overleed op jonge leeftijd. En toen hij in een weverij in Sas van Gent werkte... leerde hij Mariette Rogiers kennen... met wie hij in 1976 het huwelijk intrad. En in 1957 kregen ze hun enige dochter Marina Walli. En ze werd later zelf ook als actief als zangeres. En toen heette ze Rogiers alias Onze Marietje. We wierden zelfs ook bekendheid door veelvuldige televisieoptrainers... samen met haar echtgenoot onder meer in de docushop Wally's World. En de man heeft een heleboel artiesten... een heleboel artiesten, een heleboel nummers gemaakt. Een paar mooie albums. Mijn grootste succes uit 1995. 50 jaar hits, dat was uh, in 2002. En twee jaar geleden had hij nog uh, Eddie 80. Het allerbeste van Eddie Wally. En ik heb voor u klaarstaan. Tussen Anjers en Rozen. Die zo'n grote hit. Maar wel een leuke plaat. U hoort hem nu hier in Zandvoort. Uit Zandvoort. Hey, Tussen en rozen staat je jouw bordje. Tussen aljus en rozen heb ik het neergezet. Oh, kan ben je uit mijn leven weggegaan? Tussen aljus en rozen zal jouw wild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 Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dik hoor.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 waren Walter en de kikkers met Hippie Boera, daar is de zon. En daar worden 1972, Jan Boezeroen met Hey Hey, kijk daar eens. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort, iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Hoort u dus hier een uur lang de hits van toen, de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En alleen maar oud-Hollandstalige muziek. Als u denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren, dat kan aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ja, heb nog een paar stukjes muziek te gaan, als we het gaan redden tot aan het nieuws. Misschien de havenzangers, maar eerst uh, Johnny en Mary. Dat was de naam van het gelegenheidsduo waaronder de zangeres zonder naam. En Johnny Hoest, duetten opname. Het duo bestond in 1965, één week op, uh, stonden één week op nummer uh, één in de Nederlandse top 40. Nee, ze stonden in de Nederlandse top 40 op nummer 40 bij De Rit. De volle raper van Parijs. Nou, die kon ik even zo snel niet vinden. Ik heb wel een andere plaat. De Taxichauffeur. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Ze